Dame Kwetsbaar door Barry Bermange. Vertaling Ina de Jong Birda. Nog niks te bekennen, hè? Nee, nog niet. Acht uur, zei ze. Ze zullen duidelijk wel komen. Als ze komen, tenminste. Dat vroeg ik me af terwijl ik manscheren was. Misschien is het ook wel bij jou opgekomen. Het besloten hebben om niet te komen. Ze komen vast wel. Misschien hebben ze zich gerealiseerd dat het een beproeving kan worden. En dat wordt het ook, als ze komen. Ze komen beslist, Erik. Ze hebben het gezegd en ze doen het ook. Hoe zie ik eruit? Prima. En, uh, een das, vind je dat die kan? Het is een enige das gebeurt hier bij mijn pak. Eerst wilde ik die blauwe nemen, maar toen zag ik deze. Vind je hem heus goed staan? Dat zei ik toch al? Maak je toch niet zo druk? Je hebt gelijk, waar zou ik me druk over maken? Het is tenslotte alleen maar Walter die vanavond komt. En wie is Walter? Alleen maar je man. Hij is mijn man niet meer. Dat ben jij Ja Jawel. In zekere zin is hij nog wel je man. Oh ja, we kunnen aantonen dat je gescheiden bent. Dat je nu met mij getrouwd bent. We hebben de papieren. Maar daarvoor was je met hem getrouwd. Dat is voorbij. Is het voorbij? Waarom komt hij dan vanavond hier? Hij komt zomaar op bezoek. Zien hoe we het maken. Had hij niet kunnen schrijven? Natuurlijk. Waarom deed hij dat dan niet? Ik zou het gedaan hebben. Lieve Maria, hoe maak je het? Goed? En onze kleine Antonia, groeit ze flink? Geef haar een kusje van papi en zeg dat hij aan haar denkt. Niet zo eenvoudiger geweest zijn. Dan had ik hem terug moeten schrijven. Het zou een regelmatige briefwisseling zijn geworden. Zou je dat leuk hebben gevonden? Toch geloof ik dat het fout is. Hij woonde hier, dit was zijn huis, jij was zijn vrouw. Het is een situatie die je man, als hij verstandig is, zou moeten vermijden. En hij is verstandig, ongetwijfeld. Tenzij hij een andere reden heeft om hier te komen. Wat voor reden? Ik weet het niet. Natuurlijk heeft hij een andere reden. Oh ja? Ach, wat doet het er toe? Ik wou alleen maar zeggen, toen dit plan voor het eerst opkwam, vorige week donderdag, niet? Het plan om ons een vriendschappelijk bezoekje te brengen. Het leek erg billig, heel attent, op de een of andere manier wel aandoenlijk. Een echtscheiding betekent niet het einde van de wereld. Het leven gaat door en beide partijen gaan hun eigen weg. Schouw wellicht weer, zoals jij deed. Maar in wezen, als je het goed beschouwt, dan lijkt er niet veel of nauwelijks iets veranderd. De twee partijen zijn ondanks alles op de een of andere manier nog aan elkaar gebonden. Is een band die sterker is dan de wet. Dat moet ook als het verstandige mensen zijn. Wat de meeste van ons ook wel zijn. Twee mensen hebben een stukje van hun bestaan samengeleefd. Ze beleefden een paar gouden uren. Zoiets vergeet je niet gemakkelijk. Gouden uren? Het valt Ja, dat moet wel. Jullie zijn een hele tijd getrouwd geweest. En dan is er natuurlijk Antonia. Dat gouden uur moeten jullie in elk geval hebben gehad. Denk je nog aan? Soms. Dikkels? Niet zo erg, Dikwijls. Nu en dan? Dat zijn van die ogenblikken. Als wij samen zijn, bijvoorbeeld. Soms. Als ik je lief koos. Ik moet toegeven dat er momenten zijn geweest. Dat is dan een bewijs, hè. Bewijs voor wat? Dat jij en Walter... dat jullie nog... Wat? Dat er nog een band is tussen jullie. Je maakt er een drama van. Het is een gewoon bezoekje, meer niet. En volkomen toevallig. Dat weet je. Een toevallige situatie, daar kan toch iedereen mee raken als ik hem niet was tegengekomen op straat zou er niets gebeurd zijn hij zou niet hebben gevraagd of hij ons mocht komen opzoeken en we zouden nog niet op hem zitten te wachten En die dingen gebeuren nu eenmaal het zal wel meevallen. Het hij is erg begrijpend het zal voor ons alle vier even pijnlijk zijn en dus moeten we allemaal proberen een succes van de avond te maken en het zal zeker lukken we drinken wat we eten wat babbelen een beetje. Dat is alles. Tot een volgende keer. Want als die komt, zal hij weer willen komen. We zullen wel zien. Maar waarom vandaag? Waarom juist deze dag? Of jij dat? Dat weet ik niet meer. Waarom vandaag, vraag ik me af. Is het een bijzondere dag? Nee. Is het een verjaardag? is in juni. Maar waarom dan vandaag? Omdat ze vandaag vrij waren. Hoe zou ze zijn, die vriendin van hem? Even mooi als jij? Daar zijn ze. Is dat zijn wagen? Ja, niet. Dat vertelde hij me donderdag. Wat doet u nu? Hij herinnert zich het signaal dat hij altijd gaf toen we nog getrouwd waren. Als hij s'avonds thuis kwam, meestal om deze tijd... ...en knipperde die drie man met de auto licht als hij stopte. En wat betekende dat? Dat hij thuis was... En wat deed jij dan? Ik ging bij het raam weg. En ik liep naar de hal. Om hem te begroeten. Maria. Walter. Ik ben weer thuis. Hier is Walter. Erik. Erik? Walter. Ik kon Seria niet meekomen? Een andere keer misschien. Fijn je te zien. Hoe gaat het? Best. Je bent dikker geworden. Oh ja? Dat doet me wel. Dat is mijn schuld. <laughs> Koken nog altijd zo exotisch. Hij vindt het lekker. Magloot Bonfam. Vinaigrette poisson. Hij eet twee keer zoveel als jij. Dat geloof ik niet. Is het niet zo, Erik? Wat? Eet je niet twee keer zoveel als Walter? Dat zou ik niet kunnen zeggen. Dus jullie maken het goed. Ben ik blij om. Hier. Een drankje. Op ons welzijn. En op Celia. Die een andere keer meekomt. ...weer thuis. terug in het dierbare oude nest. Wat vliegt de tijd? Inderdaad. Ja. Het is net wat gisteren was, dat je Erik aan me voorstelde. Weet je nog? Ja, ik weet het nog heel goed. Het lijkt inderdaad wat gisteren was. Laat eens kijken. Oh ja. Ik stond daar. Precies waar Erik nu staat. En net zo weinig op mijn gemak... Nog minder waarschijnlijk. Ik wist net zo min als jij nu wat me te wachten stond. Het lijkt of ik uur had gewacht. En net toen ik dacht dat jullie niet meer zouden komen, kwamen jullie binnen. Jij en Maria. We werden officieel aan elkaar voorgesteld. Walter, dit is Erik. Erik, mijn man, Walter. Blij je te zien, Erik... Iets drinken. Een eeuwigheid geleden. De tijd vliegt. Is het niet, Erik? Inderdaad. En het lijkt een kringloop. Een terugkeer naar het uitgangspunt. Hoeveel uren, hoeveel nachten sinds we voor het laatst samen waren zoals nu. Het is net alsof het gisteren was. Gewone avond. Kwam thuis van kantoor, ik weet de wagen binnen... Ik knipper er drie keer met de lichten. Een vriend kwam eten. Nu ben ik die vriend. Je bent even welkom als Erik toen. Maar zelfsprekend. Waarom ook niet? Dit was toch eenmaal mijn thuis. Mijn eigen gelukkige oom. Oh, die gouden uren die ik in deze kamer beleefd heb. Ze lijken allemaal zo vertrouwd. Als oude vrienden, de deuren... Ramen. Natuurlijk ben ik welkom. Misschien nog wel meer dan Erik toen. Omdat dit allemaal voor mij is geweest. En welke man zou niet welkom zijn in wat eens zijn eigen huis was? Is het niet, Erik? Of praat je daar liever niet over? Ik begrijp het best, hoor. Het is je goed recht. Voorbij is voorbij. We moeten de dingen zien zoals ze zijn. En niet zoals ze waren. Laten we dat eens doen. Laten we hier een prettige samenkomst van maken. Weet je ook Ja. Kom, laten we gaan eten. <laughs> dat is belachelijk. Zeg hem toch dat het belachelijk is, Erik. Hoe kwam je op dat idee? Ik weet het. Het lijkt nu ook een dwaasheid. Maar op dat moment dacht ik... Ik kon er niks aan doen. Nu ik hier ben, nu zie ik natuurlijk dat het onzin was. Maar toen ik op straat tegenkwam... en je dit afspraakje met mij maakte... Toen heb ik er onderweg naar huis diep over nagedacht. Hoezo? Of ik wel zou gaan. Hm? Over alles. Het was toch heel natuurlijk. Bedoel je dat je bijna niet gekomen was? Voel jij niet goed, Erik? Jawel. Of was ik gebleven? Oh ja. Ik moet bekennen dat het me in één opzicht beter leek om niet te komen. Dat zou ik je nooit vergeven hebben zou ik mezelf ook niet vergeven hebben. Het is hier zo gezellig, zo vriendelijk. Maar waardoor ben je van gedachten veranderd? Hmm? Waardoor ben je van gedachten veranderd? Och, ik weet niet. Door verschillende dingen. Maar waardoor precies? Door allerlei overwegingen. Maar welke dan? Moeten we daarover praten? Het doet er niet veel meer toe, denk ik. Praat jij daar liever niet over? Lijkt me nutteloos. Hij heeft gelijk. Er zijn genoeg andere dingen om over te praten. Waarom over het verleden zeuren. Waarom ons nog bekommeren om dingen die voorbij zijn en afgedaan zijn. Nu alles zo keurig en tot wederzijdse tevredenheid is geregeld. Ik ben er nu, ik ben gekomen. En wat doen mijn wijfelingen en mijn overwegingen er nog toe? Ik heb gelijk, laten we over iets anders praten. Over boeken. Of over de vakantie. Ja, over de vakantie. Maar ik wil weten waardoor je van gedachten veranderd bent. Door een aantal dingen. Weet je, beste Maria, beste Erik. Als je er goed over nadenkt, dan hebben we nog maar weinig gemeen, jullie en ik. Alleen het verleden bindt ons nog en die band, het is eigenlijk niet eens meer een band. Het is erg broos. Daar heb ik ernstig over nagedacht. Thuis. Op mijn kamertje. Waar ik nu woon. Avond en avond heb ik het voor en tegen volgen. Heb ik erover nagedacht welke goede kanten, als hier al zouden zijn, en welke slechtheid zou kunnen hebben. Ik bedoel, als ik hier zou komen. Nou, dat is mijn fraaie geschiedenis, dacht ik. Thuis, op een armzalige kamertje. Je moet toch eens komen kijken, zou ik leuk vinden. Dat zou je wel interesseren? Dat zullen we graag doen. Ja, we zullen een afspraak maken. Ik zal het met Celia overleggen. <coughs> Waar was ik ook alweer? In de kamer. Oh ja. Ik dacht, dat is mijn fraaie geschiedenis. Je wordt uitgenodigd voor het diner in het huis dat eens van jou was. door de vrouw die eens van jou was. En nu getrouwd is met de man die eens je vriend was. En ik dacht, je zult een beslissing moeten nemen... Je moet weigeren of accepteren. Je kunt er niet zomaar voorbij gaan. Ze verwachten je. En wie weet, terwijl jij ja, hier zit te maken ...zij allerlei plannen met je gezelschap te maken. Precies zoals jij en ik vroeger deden, Maria... ...als we vrienden voor het diner verwachten. Erik, bijvoorbeeld. Je kwam toch regelmatig, nietwaar? Je moet een beslissing nemen, dacht ik. Maar welke? Weet je... Eén gedachte bleef me maar steeds bezighouden. Zelfs nu nog, terwijl ik toch geniet van jullie gastvrijheid, het heerlijke maan en de verrukkelijke wijn. Welke gedachte? Dat dit een situatie is die een verstandige man zou moeten vermijden. En je bent verstandig? Dat denk ik zelf ook graag. Zo'n reunie, want hoe zie ik het, hè? Zo'n reunie. zou ondanks alle welwillendheid en vriendelijkheid. toch alle betrokken partijen in grote verlegenheid kunnen brengen. Mij, door hier te komen. Jou, Maria, omdat je mij kaart genoot. Ja, Mercedia, door met mij mee te gaan. wat op zo'n zachte zegt een compromis zou zijn geweest. En jou, Erik, door ons te moeten ontvangen. Speciaal mij. Zeker de laatste die je termovie aan tafel wilt zien. Oh nee. Dat is niet waar. Zeg hem dat het niet waar is, Erik. <laughs> Vooruit, Erik. Hij vindt het net zo prettig als ik dat je hier bent. Dat zie ik. Je hoeft me naar te kijken. <laughs> je hebt zijn beste pak voor je aangetrokken, hij liefst. En zijn lievelingsdas ongedaan. Natuurlijk. Dat deed ik toch ook voor hem. Weet je nog hoe nerveus ik was, die avond toen je meebracht naar huis? Ja. Het was de allereerste keer dat hij kwam. Wat een avond. Daarvoor hadden jullie elkaar alleen maar in het geheim ontmoet. Klandestine afspraakjes na het donker in het park. Onder de boom. Uitstapjes. Stiekeme telefoongesprekjes, want het was nog geheim. Ons geheim? Die dacht dat ik niks wist. Wist je het dan, dan Ik had vermoedens. Wie zou je niet gehad hebben. Maar je deed niks. Ik had geen heel vast, Alleen maar vaagheden. Achtmaal. iets op de achtergrond van mijn gedachten. Dat je meebracht. Er was iets aan hem. Toen wist ik het. Maar hoe dan? Ik wist het gewoon. Een man ontdekt zoiets vroeg of laat. Ja, wat een dag. Weet je nog hoe nerveus ik was? Net als Erik nu. Weet je nog? Die das, hoe ik telkens van das verwisselde. Hij liep maar in een kringetje rond. Erik, net als jij nu. Hoe zie ik eruit, vroeg ik. Prima, zei ik. En mijn das, vroeg ik, vind je dat die kan? Jij kon elk ogenblik komen. En ik verwisselde wel drie keer en toen wist ik het nog niet zeker. Het is een enige das. Kleurt hij bij mijn pak? Ik glimlachte. Weet je, ik keek naar haar uit mijn ooghoeken. En ik dacht, ik neem die blauwe, maar later dacht ik nee. En toen zag ik deze. Vind je hem heus goed staan? Ik zei het toch al. Het was vreselijk nog erger dan jij. Staat hij bij mijn pak... Maak je toch niet zo druk? Nee, zei ik. Ik zei sarcastisch. Nee, dat is waar, je hebt gelijk. We ook me druk over maken. Dat zei ik zo terloops, weet je dan. Wie komt er tenslotte vanavond? En toen, heel scherp, met een nadruk op de naam. Alleen maar Erik. Weet je? Alleen maar Erik. En toen weer terloops, alsof het over een oude vriend ging die op bezoek kwam. Wie is Erik? Kleine pauze. Hele kleine pauze. Alleen maar je minnaar. Met een nadruk op minnaar. Ik gooi het eruit. Alleen maar je minnaar. Dat was hij toch? Was je mijn minnaar? Dat was je toch, nietwaar? Daar wil hij liever niet over praten. Hij is dat volkomen in zijn recht. Voorbij is voorbij. De tijd gaat verder. We zijn andere mensen geworden. We moeten de dingen zien zoals ze zijn en niet zoals ze waren. Laten we over boeken praten. Of over de vakantie. Nog niks te bekennen. En huh? Nee. Nog niet. Tien minuten, zei -ie. hij. zal zo wel komen. Als hij terugkomt. Het is duidelijk dat ik hem was heb gebracht. Maar dat was niet mijn bedoeling. Nee? Ik dacht, als ik hier kom, blijf ik mijn gevoelens de baas. Ik wist niet hoe, maar ik had het gevoel dat ik het kon. Ik leek ook of het me zou lukken. Dat ik hem zag. In deze vertrouwde omgeving. Ik zag mezelf zoals hij me moest zien. Zoals ik hem destijds zag. Spijt me als ik hem van streek heb gebracht. Ik trekt wel bij. Ja. Ja. Het zou jammer zijn... ...dat ik deze heerlijke avond bedorven had. De eerste avond van velen, hoop ik. Het was een goed idee van je te nodig. Ik ben erg doorgetroffen. Ik denk niet dat ik het ironisch bedoel. Ik ben erg blij dat ik hier ben. Ik had natuurlijk ook kunnen schrijven. Inderdaad. Misschien had ik dat moeten doen. Lieve Maria, hoe maak je het? Alles goed. En onze kleine Antonia. Hoe is het eigenlijk met haar? Uitstekend. Ze groeit hard. Geef haar een kusje van papi en zeg dat hij aan dat denkt. Niet zo eenvoudig is geweest. Ik had je moeten terugschrijven. Het zou een regelmatige briefwisseling zijn geworden. Zou je dat prettig gevonden hebben? Erg prettig. Hoewel ik betwijfel of Erik het zou hebben gewaardeerd. Vond ik het goed dat hij jou schreef? Doet er ook niet toe. En dan nu. Ik geloof dat dat toch het beste is. Beter dan weg te blijven. Hier in levende lijven voor jullie te verschijnen. Het zuivert de lucht. Dat vind ik ook. Ik kwam al zo snel. Ja. Destijds bedoel ik. Het enige ogenblik was je dan nog en toen was je ineens weg. Ik was alleen. Ik hebben elkaar eigenlijk nooit meer echt gezien. Wat voor gesprekken in een restaurant, moeilijke telefoongesprekken, brieven, officiële kennisgevingen, afspraken, vreemde voorbereidingen tot een vreemd ritueel, naar de uitvoering van het ritueel en afgelopen, uit. Wat doen we met de vet? Die kun jij krijgen. En jij dan? En Antonia? We vinden wel iets, mag je maar geen zorgen. Ik wil hier niet blijven zonder jou. Er zijn te veel herinneringen. Je kunt hier blijven wonen met Erik en het kind. We hebben elkaar eigenlijk nooit meer gewoon gesproken. Zelfs toen ik Antonia kon opzoeken, was het niet meer hetzelfde. Pas toen ik je toevallig in de stad tegenkwam. Hallo. Lotte. Maria. Fijn je weer eens te zien. Maak je het goed. En Antonia? Uitstekend. En jij? Best. Ik had Antonia eens willen komen opzoeken, maar ik had het de laatste tijd erg druk gehad. Ik moet toch werkelijk eens langskomen? Kom dan eten. Het zou een afwisseling voor je zijn. Kom dan volgende week. Fijn. Dan breng ik een vriendin mee. Dan hebben we hebben een Celia's dat we graag mee willen komen. Een andere keer misschien. Hoe ziet ze eruit? Erik zou haar beslist aardig vinden. Is ze mooi? Niet zo mooi als jij. Denk je nog wel aan? me? Soms. Dikwijls? Niet zo heel vaak. Er zijn ogenblikken. Als Erik bij is? Soms. Als hij je lief Ik moet bekennen dat er momenten waren. Dat is dan bewijs. <hums> bewijs? Voor wat? Dat jij en ik nog altijd... Natuurlijk. Dat er nog altijd een band is. Is het soms niet zo? Alleen maar een band met het verleden. Een band die sterker is dan de wet. Je kunt er niet aan ontkomen, aan het verleden. Je kunt je levenspatroon veranderen, je kunt een ander mens worden een andere naam aannemen. Het verleden blijft zijn invloed houden op het heden en op de toekomst. Daar denk ik het dikwijls over na. Ik ook. Al die gouden uren die we samen hadden. Natuurlijk word ik wel sentimenteel. Welke man die hetzelfde heeft doorgemaakt als ik, zou niet sentimenteel worden. Ik probeer me er tegen te verzetten, maar het helpt niet. Je gevoel is sterker dan je verstand. Het is voorbij, zeg ik dan tegen mezelf. Ik probeer dat niet te ontkennen. En toch lijkt het allemaal zo dichtbij. Net of het gisteren was. Ik weet het. En jij je Cornel. En Paul Peril. Marathion. Talent. En het andere plaatsje, hoe weet het ook alweer? Iets Indiaans. Een Indiaans dorpje, weet je nog? Hm. Het heette Indian Queens of zo. We wilden samen gaan wonen. We vonden de naam zo leuk. Het was niet zozeer de plaats, het was de naam. Stel je die naam voor op een envelop? Geadresseerd aan jou. Aan ons. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ik was een verwachting van Antonia. Het is niet eens een officiële vrijdag. We dachten zo, maar vertrekken erop uit. Laten we ergens zee gaan. We kozen konden. De zee. Wat is die prachtig. Ik zou hier willen wonen. Ik zal een huis voor je bouwen. We zullen een tuin hebben. Ons kind zal hier naar school gaan. Kom dat maar. Ja. Je denk er nog devels aan. Ik ook. Het is onzin, weet je. We blijven stilstaan bij het verleden. Maak je sentimenteel. En de sentimentaliteit maakt je huidelijk. Duurt helemaal tot niks. Het verleden is voorbij. Ik zeg telkens weer tegen mezelf als ik bij Celia ben. Ik zie de feiten onder de ogen. Juist als ik bij haar ben. Wie is ze? Wat doe ik bij haar? Ah, nou, met Celia. Juist zij roept alles bij me op wat ik mis. Alles wat ik verlang... Dat ik terug wil hebben. Jou, Maria. Ik hou nog altijd van je. Erik, we vroegen ons net al van je heen. Was. Waar ben je geweest? Bij Antonia. Je moest maar even naar daartoe gaan. Ze droomt van de zee. Mag ik gaan? Dus dat ben ik voor haar gekomen. Antonia, hier is Papi! Je vindt het toch niet erg dat hij naar Antonia is gegaan? Waarom? Hij is haar vader? Hij zit er niet dikwijls. En ik kwam voor haar. Dat is dan in orde, hè? Vond je netje goed? Ik zou het niet kunnen zeggen, maar het zal wel bijzonder goed geweest zijn. Het spijt me, Erik. Ik dacht niet dat dit zou gebeuren. Kan ik iets wat zeggen? Je hebt helemaal niet gedacht. Het leek me zo'n goed idee. Voor wie? Voor hem? Niet alleen voor hem. Voor ons allemaal. En voor Celia, die ook mee had zullen komen. Het leek me zo'n goede gelegenheid. Voor hem, om wraak te nemen? Nee. Om de atmosfeer te zuiveren. We hebben er nou al zo lang mee rondgelopen. De scheiding, wat we hebben aangedaan. Het lag als een schaduw over ons leven. Ik dacht. Als je ons samen ziet. Als een gezin, dan wordt alles anders. En het is anders geworden, voor we erop verdacht waren. Nu hebben we het bewijs dat wat hem aangaat de afgelopen vier jaar niet geteld hebben. De scheiding, ons huwelijk, alles wat er gebeurd is met hem, met ons. Die vier jaar hebben niets betekend, ze waren er niet, we hebben het alleen maar gedroomd. Je hebt het hem toch horen zeggen, toen hij nog maar nauwelijks binnen was? Zijn poëtische opmerkingen, dat speechje op de tijd, de kringloop, alles wat terugkeert naar het uitgangspunt. Hij was nerveus. <sus> Hij wilde het ijs breken. op, ik kan het niet meer verdragen. Hij had een heel andere redenen dan jij dacht. Niet om even te komen zien hoe we het maken. Hij wilde hier in levende lijven voor ons verschijnen. De reïncarnatie van onze zonde. Om wraak te nemen, daarom, om mij te vernederen. Bij God het zal hem lukken ook. Denk je dat heus? Ik denk niets, ik weet het. Ik zag hem toch, ik hoorde hem. Wat kwam je hier doen? Zien, hoe het maken. Wat wil hij van me. Waarom kwam je helemaal hier naartoe? Alleen maar om wraak te nemen, omdat jij van me houdt. Jij, de vrouw die met hem getrouwd was, dat is voorbij. Je bent gescheiden, we hebben de papieren om dat te bewijzen. We kunnen bewijzen dat je met mij getrouwd bent. Hij heeft geen enkel recht. Deze flat is nu van jou en van mij. Ik zou hem eruit moeten gooien, voor hij nog verder gaat. Voor hij herinneringen gaat ophalen aan jullie vakantie. Waar was het ook weer? Dat Indianendorp? Hoe heet het ook weer? Indian Queens of zoiets. Hij zal proberen je daar weer terug te winnen. Zal ik zeggen dat hij weg moet gaan? Ik geloof dat je er niet meer tegenop kunt. Je hebt gelijk. Deze flat is nu van ons. Hij heeft geen enkel recht. En dat zal hij begrijpen. Wacht even. Dat zou niet heel netjes zijn, hè? Om laat buiten de deur te zetten... ...en naar zijn kamer terug te sturen. Dat zou niet netjes zijn. Hij stuurde jou ook nooit weg. Hij was altijd erg vriendelijk. Kom, Erik. Zullen we een eindje gaan rijden? Wil je iets drinken, Erik? Dankjes, ritjes. Hij behandelde je als een zoon. Kom vanavond eten, Erik. Dat vinden we leuk. Je kwam nogal vaak, hè? Hm? En je bleef altijd lang. Je praat over boeken, over de vakantie. Het is mogelijk... ...dat je je vergist. Dat hij niet is gekomen, omdat jij denkt. Het is het is maar voor één keer. Ik bedoel, uh, hij zal er toch geen gewoonte voor maken hier te komen? Nou, voor die ene keer zal ik het dan maar slikken. Precies zoals hij destijds deed. En nou, kom eens hier en geef je man een dikke zoen. Maria! Wat doe je? Ze geeft haar man een zoen. Vergeef me, Walter. Ik weet niet wat me eens bezielde. Het zal niet weer gebeuren. Ze begint werkelijk groot te worden. Ja, hè? Ze wordt lang. Schoonheid, net als de moeder. Geestelijk zal het op de vader lijken. Met een beperkte intelligentie. Maar met een groot gevoel voor humor. Dat hoop ik tenminste. Dat schijn je erg belangrijk te vinden. Nee, dan niet. Erik vindt het vast belangrijk. Niet? Erik. Wat? Jij vindt toch ook dat gevoel voor humor het meest waardevolle bezit van een man is? Dat heeft zijn voordelen. Een whisky? Nou, ja, vind ik. maar ik moet eigenlijk drinken. Voelt mijn vrouw ook iets voor een drankje? Hm? Ik vroeg je iets met ons te drinken. Oh ja? Klein glaasje dan. Neem maar een groot glas. We vieren toch onze hereniging. Op ons welzijn. En op Sevilla die een andere keer komt. Over mijn lijk. Als je erop staat. Het is net wat Erik zegt. Het gevoel voor humor heeft zijn voor- en nadelen. Nee, nee. Ik heb niet gezegd nadelen. Ik zei voordelen. Dat houdt in dat het ook nadelen heeft. Mij is het in de loop van de tijd goed van pas gekomen. Blij te horen. Het heeft mij dikwijls laten lachen in tijden van tegenspoed. Eerlijk. Heel interessant. Donkere wolken pakken zich boven mij samen. En wat doe ik? Je paraplu opsteken. <laughs> Juist, Maria. Ik lach. <laughs> Hou je de wolken daarmee tegen? Nee, maar het weer houdt me ervan eraan te denken wat er gebeurt als ze boven me los <laughs> En zo leef ik verder. En ik denk dat iedereen zo zijn eigen methode heeft om de problemen het hoofd te bieden. Niet, Erik. Dat zal wel. Niet als jij problemen hebt. Problemen zijn betrekkelijk. Wat bedoel je? Problemen hoeven niet voor iedereen hetzelfde te zijn. Jouw problemen zijn anders dan de mijne. Andere problemen, bekeken van een ander standpunt. Zou je het een probleem noemen dat ik hier vanavond ben? Waarom? Je vindt het dus geen probleem. Nou, vind je het een probleem of niet? Nee, dat vind ik geen probleem. Voor mij. En voor mij? Dat is jouw zaak. Niet waar, Maria? En voor Antonia? Zou jij de dochter van een andere man een probleem noemen? Onze geleerde vriend schijnt te vergeten dat het ook de dochter van mijn vrouw is. Dat maakt wel in een verschil niet. Bovendien draag ik nu de verantwoordelijkheid voor haar. Ik niet soms. Je vergeet dat de relatie tussen Antonia en mij nou niet direct toevallig is. En wat is jouw relatie tot haar? Toevallige? Dezelfde toevallige relatie die op het moment bestaat tussen jou en Maria. Ik hoop dat ik je vraag daarmee voldoende heb beantwoord. Dus. Wat denken jullie van een kopje koffie? Een goed idee. Als u te wilt moet is. Nee, maar niet. En zo terug. Zul je aardig zijn voor onze gast? Ja, ja. Een heerlijke, rustige flat. Dat wist je toch al? Je hebt er gewoond? Gek, ik vergeet voortdurend dat ik jouw gast ben. Net of de laatste vier jaar er niet geweest zijn. Dat het maar een droom was. Natuurlijk is het geen droom. Was maar waar, dan zou het allemaal nog van mij zijn. Ja, maar nu is het van mij. En vergeet dat niet. Je moest eens zien waar ik nu zit. Vergeleken bij dit is het een varkensstal. Dan zul je er wel thuis voelen. Is de muziek te hard? Of weet misschien iets halen? Ik kom bij je zitten, bij het vuur. Ik ga hier zitten als het mag. Ik ga alsjeblieft ook zitten. Ik ga zitten. Daar zitten we dan, de gast en de gastheer. Zit je gemakkelijk, niet te warm? zorgt altijd goed voor mij, nou zorg ik goed voor jou. Dat is niet meer dan billig. Heerlijk is het hier zo te zitten. Wij samen. In de kamer die vroeger van jou was. Wie die beter wist, zou ons voor goede oude vrienden houden. Wij samen hier. In de kamer die vroeger de jouwe was. En die nu van mij is. Erik. Erik, er is iets wat ik je zeggen wil. Zeg het maar. Het was niet mijn bedoeling je van streek te brengen. Omdat je hier naast me zit? Nee, dat is straks, na het eten. Die kleine verhandeling over de tijd. En toen ik het had over mijn relatie tot Antonia. Ik moet wel pijnlijk voor je zijn geweest. Ik begrijp niet wat mijn bezielde. Het was geen gemakkelijke avond. Dat kwam door mij. Het was verkeerd van me. Moet niet eenvoudig voor je zijn, kerel. Vader te spelen over het kind van een andere man. Ik weet hoe je je voelt. Hoe voel ik me dan? Net zo beroerd als ik. Iets minder misschien omdat ik de oorzaak ben van alles. Maar het is nou voorbij. Verleden tijd. We zijn andere mensen geworden. Ik ben de gast. Ik schaam me dat ik me zo heb laten gaan. Het is mijn schuld ook. Dat de avond bedorven is... Dat zeg je maar om het mij makkelijker te maken. Nee, nee, ik meen het. Ik heb niet genoeg mijn best gedaan. Ik heb getwijfeld, geaarzeld. voor en tegen overwogen. Ik heb me afgevraagd wat de goede kanten ervan zouden zijn. als die er al zijn. En wat de slechte. Ik wist dat het een bezoeking zou worden. En dat is het geworden. Ja, nee, ja. Want ik zou het afschuwelijk vinden als dit slechte begin verdere bezoeken onmogelijk zou maken. Ik hoop het niet. Waarom zou het? Dus ik mag nog eens terugkomen? Als je wilt. Ik ben u dus altijd welkom. Als je komt. En jullie komen ook eens bij mij, jij en Maria? We zullen ons best doen. Maar waarom zijn we dan zo somber? Dan is deze avond immers geslaagd. Ze heeft ons dichter bij elkaar gebracht, niet? Waarschijnlijk wel. Natuurlijk. Je weet niet wat dit voor mij betekent. Zeg het nog eens, dat ik terug mag komen. Dat zei ik toch Ja, maar zeg het nog eens. Je mag terugkomen. En jullie komen bij mij. Volgende week misschien. We zullen ons best doen. Beloof je het? Ik beloof het. Daar moeten wat drinken. Op ons welzijn. Waarom niet? We zijn immers weer vrienden. Net als vroeger. Ik mag je werkelijk erg graag. We hebben gemeenschappelijke belangen. Als we ons best doen en onszelf de tijd gunnen, weet ik zeker dat we heel wat van elkaar kunnen leren. Ik geloof dat ik je niet helemaal begrijp, die gemeenschappelijke belangen. Ik bedoel, afgezien van Maria en Antonia, meer in het algemeen. Of ben je niet duidelijk? Wat ik alleen maar wil zeggen, Erik, is dat ik niet inzie waarom we elkaar na vandaag niet vaker zouden zien. Dat zou toch heel goed voor ons zijn? Als het nog eens eenmaal in de maand kwam... ...of zou het lastig zijn eens per maand om te beginnen? Ik, ik weet niet of Maria en ik altijd vrij zijn. Daar hangt het natuurlijk van af. Ik ben ook niet altijd vrij. En Celia ook niet. Hoewel, wat mij betreft, ik ben meestal wel vrij. Vroeger had ik altijd zoveel te doen. Maar de tijden zijn veranderd. Nu. Het lijkt me soms of ik de tijd alleen maar probeer te doden. Ik heb te veel tijd. Nu. Soms heb ik er genoeg van... Dan spring ik uit de band. Dan duik ik in de vrolijkheid van het nachtleven. In een eentje natuurlijk. Dat deed ik vroeger nooit. Toen waren er altijd vrienden. Nu heb ik alleen mijn collega's die na het werk jachten om naar huis te komen. Naar vrouwen en kinderen en naar hun vrienden. Soms ga ik naar het café. Ik hou er in het algemeen niet van. Het deprimeert me. Maar die oude kroegjes hebben nog die verbleekte charme van het verleden. Volgens de lawaaiige gasten naar huis zijn. U kunt de tijd doden. Wat doe ik nog meer? Een bioscoop? Soms. Een restaurant? Zelden. Er is niet veel aan in je eentje eten. S'avonds ga ik dikwijls de stad in. Ik hou ervan door de straten te lopen. Vooral als het regent. Het geeft je het gevoel ergens bij te horen. Het is beter dan op je kamer te zitten. En het leven van nu te vergelijken met hoe het vroeger was. Gewoon voor eens dansen. Ik heb Cedia op een dansavond ontmoet. Kun je me voorstellen luchtig rondhuppelend op de dansvloer? Toch is zo'n dansavond moeilijk. Ik bedoel, als je zoals ik getrouwd bent geweest, het is moeilijk een gesprek met meisjes te voeren. Dan zijn ze soms nog zo aardig. En als je ze mee naar huis neemt, nou ja, zonder er nou te diep op in te gaan, je zult zelf ook wel weten hoe mechanisch een liefkozing soms kan zijn. En daarna wordt dat vreselijke gevoel van verlatenheid zo sterk dat ik naar buiten moet, naar het park. ...om mezelf van mijn schaamtegevoel te bevrijden. Op een keer in september geloof ik... ...ben ik na zo'n avond onder een boom in slaap gevallen. Toen ik wakker werd, was het al ochtend. Wat moet ik eruit gezien hebben? Het is verbijsterend hoe je kunt afzakken. Wekenlang loop je met datzelfde oude overhemd... ...met dezelfde oude das. Je vergeet je schoenen te poetsen... ...je poets je tanden niet meer... ...het begin van het einde. Maar vanavond heb ik me extra moeite gegeven. Een schoon overhemd... Behoorlijke das. En kijk, bloemde mijn knoopschat. Omdat dit een bijzondere avond zou zijn. Dit mis ik het meest van alles. Zo eens in de maand te veel voor je zijn. Bespreek het eens met Maria. Denk dat u het goed vindt. En dan later, als alles goed gaat, zou ik misschien twee maanden per maand kunnen komen. Nou, dacht het af hoe het loopt. We zouden ook elke avond kunnen afspreken, zoals jij vroeger deed, maar dat zien we later wel. Het is een delicate aangelegenheid. We moeten niets overhaasten. We moeten elkaar opnieuw leren kennen. Geleidelijk aan. Wij vieren, want je moet Celia ook leren kennen. Je zult haar aardig vinden. Voel je iets voor mijn plan? Het lijkt me een uitstekend idee. Tenminste voor mij. Ik zie Antonia en ook wat meer. Het zal heel goed voor haar zijn. Ten slotte ben ik de vader. Ze moet het wel vreemd vinden. Die oude man in zijn haveloze regenjas die gaat zo nu en dan meenemt met de of zo. Ja, het lijkt me een heel goed plan. En Maria zal er ook wel iets voor voelen. En jij, hoe zou jij het vinden dat ik hier elke avond kom, net als jij vroeger? Een regelmatige gast. Net als jij toen. Het gaat niet. Hm? Je zou het niet kunnen. Je zou wantrouwend worden. Je zou je afvragen wat ik hier kwam doen. Zoals ik me dat vroeger van jou afvroeg. Je zou Maria verdenken zoals ik deed en beste Erik terecht. Omdat beste Erik ze je vroeg of later zou bedriegen, Precies zoals ze mij bedroog. We zouden elkaar in het geheim ontmoeten. Afspraakjes na donker in het park. Uitstapjes, met telefoongesprekjes. Het zou ons geheim zijn. Je zou er niks van weten, is het niet? Ik zou je gaan verdenken. Argwaan krijgen. Welke man zou dat niet? Maar je zou niks doen. Ik, ik zou geen houvast hebben. Het zou vaagheden zijn, niet tastbaar. Vermoedens, niet wezenlijks. Iets op de achtergrond van je gedachten. En wat zou er dan gebeuren? Maria zou weggaan met jou. Wat gebeurt er met de flat? Ze zal zeggen dat jij die kunt houden. En jullie dan? We redden ons wel. En Antonia? We vinden wel iets. Maak over ons maar geen zorgen. Ik kan hier niet blijven wonen zonder Maria. Er zijn te veel herinneringen. Ik geloof dat het beter is dat ik wegga. Jij kunt hier blijven. Met Maria en het kind. Het zou niet gaan, hè. Niet op die manier. Het zou te veel tijd kosten. Het moet sneller. Het is veel beter als we er nou dadelijk een einde aan maken. Het is niet nodig dat jij hetzelfde moet doormaken als ik. Als je nou dadelijk gaat spijten de gevoelens van ons allemaal. Dat weet je zelf, is het niet? Mag ik. Mag ik nog een kopje koffie blijven drinken? Het was een heerlijke avond. Ja. Ja. Ik moet eens dus opstappen, het is al laat. Ik breng je even weg met de wagen. Dan haal ik jullie jassen. Klaar? Dag Erik. Kom je nog eens gauw? Je kunt zo ver komen als je wilt. Oh, lig je al in bed? Hoe laat zal ik de wekker zetten? Gewone tijd. Het was een gezellige avond. Ja. Ik denk dat ik morgen vrij neem. We kunnen iets gezelligs gaan doen. Naar de dierentuin of een eind rijden. Dan nemen we Antonia mee. Dat zou fijn zijn. Zal ik het licht maar uitdoen? Ja. Wel te rusten. Welke rusten? Dame Kwetsbaar door Barry Bermange. Vertaling Ina de Jong Wierda. Rolverdeling Maria Corrie van der Linde. Erik Paul van der Lek. Walter Hans Veerman. Technische realisatie Herman van der Lely. Assistentie Bram Hengeveld. Regie Harry Bronk.